Vijf uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Noodtoestand Egypte na dertig jaar grotendeels opgeheven. Het kabinet pakt kilometervergoeding niet aan. En elf nominaties voor film van Martin Scorsese. Egypte heft morgen vrijwel geheel de noodtoestand op die er al ruim dertig jaar geldt. De militaire leider van het land, Tantami, heeft dat bekendgemaakt in een televisietoespraak.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 Het kabinet heeft op dit moment geen plannen om de onbelaste kilometervergoeding te verlagen van 19 naar 12 cent. Dat zegt staatssecretaris Wekers in een reactie op berichten daarover. Een ambtelijke werkgroep kijkt wel naar mogelijkheden om het beschikbare geld voor woon-werkverkeer slimmer in te zetten. Ook het bedrijfsleven heeft daartoe voorstellen gedaan. Daardoor moet het aantal files verminderen. Wekers wil niet op de besluiten vooruitlopen, Maar de onbelaste vergoeding verlagen naar 12 cent en verder niks...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 Meryl Streep kreeg de 17e Oscar-nominatie uit haar carrière. Een record. Ze maakt kans voor haar rol als Margaret Thatcher in The Yarn Lady. De nominaties voor Beste Acteur gingen naar onder andere George Clooney en Brad Pitt. De Belgische film Runscop maakt kans op de prijs voor Beste Buitenlandse Film. De Oscars worden uitgereikt op zondag 26 februari. Het weer in de oostelijke helft opklaringen, maar in het westen meer bewolking en vooral in Zeeland af en toe wat regen kwik daalt tot iets onder nul in het noordoosten. In het zuidwesten wordt het plus 4 graden. Morgen bewolkt met wat lichte regen. Dan wordt het 6 graden. De dagen daarna meer zon en minder regen. ANWB Verkeersinformatie. Het is een normale avondspits. 110 kilometer file staat er. De meeste file staan rond, rond Rotterdam. Wat opvalt is de aanrijding op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Rewek en het Gouwe Aquaduct staat 3 kilometer. Bij het knopend Gouwe is de rechte reis ook dicht... Een lange file op de A20-hoek van Holland richting Gouda... tussen Schiedam-Noord en knoopend plein 7 kilometer. Dat had te maken met de afsluiting die we hadden op de A16-de rijstrook. Een aanreding ook op de A28, Amersfoort richting Utrecht... tussen Amersfoort-Vathorst en Strandhorst 6 kilometer. En ook een aanreding op de A59-os richting Zonzeel... tussen Knoopend-Empel en Engelenstaat 5 kilometer. Anno nu, Anno nu...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 Wil je je payroll goed laten verzorgen? Otto Workforce. Goed voor elkaar. Het NOS Radio 1 Journal. Met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. 8 over 5, goedemiddag. Twee kanten van de economische crisis. In Brussel bijvoorbeeld proberen Europese ministers Griekenland... te helpen met de enorme staatsschuld. In Den Haag leren de Nederlandse ambassadeurs... hoe om te gaan met die economische crisis. Want in elke crisis schuilt een nieuwe kans. Eerste strijd SP-PVV. Geert Wilders waarschuwt vandaag voor een Nederland met Emiel Roemer... en de SP aan de macht. Onveiliger en duurder zou het worden. Wilders reageert hiermee op Roemer die afgelopen weekend de PVV bekritiseerde. Hans Andringa is bij de SP-leider. Meneer Roemer, op zondagochtend word je wakker als de grootste partij... en op dinsdag heb je nieuwe politieke tegenstander erbij.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 Dus u begrijpt die reactie van Wilders wel? Nee, ik, vind hem, ik begrijp er helemaal niks aan. Nou ja, dat hij nu u zoekt als, ja, als een nieuwe kijk, politieke tegenstander. Als hij, ik heb hem vaak genoeg natuurlijk, uh, uh, geprobeerd om de deegens te kruisen met hem in de, in de Kamer. Maar juist deze onderwerpen waar hij zijn handtekening onder gezet heeft, die probeert hij. Uh, verduren natuurlijk te mijden. Heel lastig om het hem in debat te gaan als het gaat over bezuinigingen in de WSW... ...of uit te leggen waarom er 5000 mensen uit het speciaal onderwijs ontslagen moeten worden... ...of waarom het voor heel veel mensen in de zorg onbetaalbaar wordt om de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Chronisch zieken, om um maar wat te noemen. Als Wilde zegt, bij de PVV is je hypotheekrenteaftrek veilig. Heel belangrijk voor Henk en Ingrid. Ja. Bij de Socialistische Partij leven toch wel plannen om iets te gaan veranderen aan die aftrek. Ja, dat is ook niet uit te leggen om dat niet aan te pakken. Ik bedoel, we hebben heel duidelijk gezegd... Maar daar maken uh, Henk en Ingrid zich zorgen over. Nou, als iedereen gehoord en gelezen heeft uh, wat wij voorstellen... wij garanderen de hypotheekrente aftrek tot een hypotheekschuld van 350.000 euro. De meeste Henk en Ingrids, en, en, of, of welke namen je er ook bij bedenkt, die vallen er allemaal onder. Heb je een hogere hypotheek dan kun je in ieder geval nog de eerste 350.000 euro blijven aftrekken. Maar ik kan in deze tijden van bezuinigingen... kan ik het niet uitleggen waarom mensen die nu ontslagen worden... bij de sociale werkvoorziening of in het speciaal onderwijs... Eh, dat die zien dat dezelfde overheid... grote villa's van meer dan een miljoen aan subsidiëren is. Ik kan dat niet uitleggen. En als Wilders dat wel uit kan leggen, wens ik hem er heel veel succes bij. Zo'n aanval, geeft dat u ook het gevoel van... ja, nu eh, horen we het er echt bij? Nou, nee, kijk, het is natuurlijk een heel mooi compliment als je er in de peilingen goed voor staat. Want iedereen weet dat het peilingen zijn. Ik ga dadelijk naar de Kamer, moet weer gestemd worden. Er zitten nog steeds 15 SP'ers en er zit nog steeds hetzelfde kabinet. Dus ik laat me niet gek maken als het niet goed gaat. We hebben ook eens op achter staan, Maar ik laat me ook niet goed ma gek maken als we er goed voor staan. We moeten gewoon ons werk blijven doen. En er is nog heel veel te doen. En morgen kan het zo weer anders zijn. Dus uh, ik doe gewoon mijn werk. En hij gaat over tot de orde van de dag. Dat was Emiel Roemer. Hans gaan was bij hem. Het duurt nog wel even voordat de politie een nieuw dienstwapen heeft. Iets wat volgens de politie hoog nodig is. De rechter heeft namelijk bepaald dat de aanbestedingsprocedure... voor een nieuw dienstwapen moet worden overgedaan. Minister Opstelte koos vorig jaar voor fabrikant Sik Sauer... maar dat ging niet door omdat er technische problemen met het wapen waren. Wapenfabrikanten Beretta en Walter spanden een rechtszaak aan. Sluis, Jij volgt politie en justitie voor ons en dus ook deze rechtszaak. Eerst die procedure, waarom moet die over? Nou, Je zei het al, hè, er waren technische problemen met het, uh, het wapen dat gekozen was, de ziekzouwer. Um, er waren haperingen aan uh, met name de trekker. Die ging in sommige gevallen zwaarder dan, uh, dan, dan zou moeten. Uh, toen heeft opsteld uh, in oktober, november gezegd, nou we stoppen ermee, want uh, ziekzouwer krijgt het niet voor elkaar in serieproductie en we kiezen voor nummer twee van de lijst. Maar ja, vervolgens zeiden dus andere fabrikanten van oh, even, um, de aanbestedingsprocedure was afgelopen en dat betekent als je niet kiest voor degene waarvoor je gekozen hebt, dat de hele procedure weer opnieuw moet. Uh, nou, en ze we die... dus een, een, een zaak aangespannen vorige, vorige week en die hebben ze dus vandaag gewonnen. En daarbij is de inzet dat zij zich ook mogen inschrijven over die procedure die opnieuw moet? Ja, dat is zeker de inzet. Kijk, zij willen natuurlijk allemaal graag het wapen leveren. Uh, het gaat om 40.000 nieuwe dienstwapens uh, voor de politie. Dus dat is nogal wat. Uh, en zij denken dat ze, dat ze nu weer een nieuwe kans kunnen maken. Uh, je moet niet vergeten dat uh, door de vorige procedure... De, de prijzen, de biedingen van de vorige keer op straat liggen. Dus iedereen denkt nu uh, op, op prijs weer opnieuw te kunnen concurreren. En dat duurt natuurlijk uh, nog eventjes. Hè? En het duurt al een tijd. Kan de politie zich dat permit? Ja. Nou ja, een van de argumenten vorige week tijdens de rechtszaak... was dat het oude wapen, de Walter P5, niet meer voldoet aan de huidige eisen. De kogels die nu gebruikt worden, de moderne kogels... leveren een hogere gasdruk, dus het wapen slijt sneller. En daarbij kunnen er maar acht kogels in een magazijn... en dat is niet meer genoeg voor het huidige politiewerk, zegt de politie zelf. Dus het, het wapen is ook echt aan, aan vervanging toe. En dat benadrukt ook de politiebond MPB. Die zeggen ook dat binnen de politie enorm teleurgesteld is gereageerd op dit, op dit vondst, dus omdat het wapen echt aan het eind van zijn levensduur is gekomen. Die Walter was niet slecht, maar hij is 30 jaar oud. En de houdbaarheidsdatum van zo'n zo uh, wapen is zo rond de 25 jaar. Dus het wordt echt hoog tijd dat we een nieuw dienstwapen binnen Politie Nederland krijgen. Dus ik vind de veiligheid van mijn achterban die vind ik veel belangrijker dan dit soort juridisch geneuzel. Ik ben er echt boos over. De politiebond. Uh, hij kan boos zijn, maar die aanbesteding moet over. Hoe lang gaat dat duren? Ja, het gaat uh, zeker maanden, misschien wel een jaar, misschien nog wel langer duren. Als je nagaat dat het, uh, het nieuwe dienstwapen eigenlijk al in 2009 had moeten zijn. En bedenk dat het nu uh, 2012 is. Dan uh, ja, kan je je wel voorstellen dat het nog wel even op zich laat wachten. Ilan Sluis, dankjewel. Straks, op dit moment, zo ongeveer nu, bereikt een zonnestorm de aarde. Wat gaan wij daarvan merken? Wat merken de automobilisten van de files op de Nederlandse wegen? Jolande van der Velde bij de ABB. Ja, ja, ik vroeg me net af, zou die zonnestorm iets te maken hebben... met uh, het regenachtige weer boven de regio Rotterdam? Want Blijf dat muisteren. is uh, duidelijk te merken door de regen. Uh, staan er wat langere files, vooral op de A15... tussen Europort en Gorkum en ook de A20 is het behoorlijk druk. Ik pik eruit de A12 Utrecht richting Den Haag... bij het gouden aquaduct drie kilometer. Daar was een aanrijding, alle rijstroken zijn weer vrij... En op de A28 ook een aanrijding Amersfoort richting Zwolle. Tussen Amersfoort-Vathorst en Strandhorst 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. De 160 Nederlandse ambassadeurs in het buitenland hebben voor een weekje hun post verlaten om even terug te keren naar Den Haag. Dat heet een opfrisverlof. Ze gaan dan praten over het buitenlands beleid van Nederland. Het kabinet wil dat de ambassadeurs veel meer dan voorheen economische diplomaten worden. Nederlandse technologie moet bijvoorbeeld aan de man gebracht worden. Een verslag hoort u van Peter van der Meerschout. De ambassadeurs zitten deze week weer eventjes in de schoolbanken om bij te leren. Want ze moeten meer dan ooit de ogen en oren van het Nederlands bedrijfsleven zijn. De Nederlandse economie draait voor het merendeel op export. Spullen verkopen, daar gaat het om. Simon Smits is directeur-generaal internationale betrekkingen van het ministerie Economische Zaken. Ik ben een beetje de handelsreiziger voor de BV Nederland, zou je kunnen zeggen. Ja. Dit zaaltje gaat over high-tech systems and materials. En uh, dan moet u denken aan uh, de computerindustrie, de chipindustrie. ASML is daar een goed voorbeeld van. Maar we moeten bedenken dat ASML als bedrijf eigenlijk afhankelijk is of samengesteld is uit iets van dik 300 toeleveranciers. Dus het gaat over een hele industrietak. Heel fijn verweven. Bijna even fijn verweven als een microchip, zou je kunnen zeggen. Allemaal met goede samenwerking. En dat is waar we hierover gaan uh, horen strakjes. En die 300 bedrijven die rondom ASML zitten... die moeten eigenlijk gaan profiteren van datgene wat de ambassadeurs hier horen? Automatisch. Dames en heren, goedemorgen. Een deel van de kennis halen de ambassadeurs hier, zes kilometer verderop in Veldhoven, bij chipmachinefabrikant ASML. All of the world's top chipmakers are ASML customers. So chances are that every day you use a device that was partly made with an ASML machine. Uh, mijn naam is Anneke Luwema. en ik ben consul-generaal in Guangzhou, Zuid-China. Ik moet Nederland verkopen. Ik zie mezelf nou, niet echt als een salesman, maar meer als een makelaar. Ik ben een go-between tussen Nederland en China. En wat ik zoek is uh, mogelijkheden voor het Nederlands bedrijfsleven op de Chinese markt. Uh, en natuurlijk Chinese partners ook. En af en toe levert dat ook op dat Chinezen naar Nederland willen en, en daar iets willen. Het is halen en brengen. Absoluut, ja. Ik ben uh, Rolstrekker, ik ben ambassadeur in Saoedi-Arabië. In de hoofdstad Riyadh, uiteindelijk. Wat kunt u daar aan Nederlandse waar verkopen? beste handelsreiziger? Uh, dat is heel veel. Als handelsreiziger verkopen wij per jaar op dit moment 1,7 miljard uh, euro. Uh, dat is uh, machines, dat zijn uh, uh, landbouwproducten, dat zijn heel veel diensten die te maken hebben met de olie- en gasindustrie in Saoedi-Arabië. En uh, we proberen dat natuurlijk ook te moderniseren, dus we kijken ook naar wat we vandaag allemaal zien. Holland Hightech. Deed u dat al? Of moet u dat nu gaan doen van het kabinet? Nee, eh, economische diplomatie hebben wij altijd al gedaan. We vinden wel dat nu er een zeg maar, dikke streep onder wordt gezegd... Hè, dat wordt benadrukt, dat we op dit punt gewoon eh, extra steun krijgen. En ik vind dat we dat goed kunnen gebruiken. Meneer Bambach, u bent directeur bij eh, VDL Groep. Een technologisch bedrijf hier in deze Eindhovense regio. Nu hebt u hier allemaal vertegenwoordigers van Nederland in den Vreemde staan. Wat moeten zij voor u gaan doen... Nou, ik heb inmiddels al goede contacten kunnen leggen vandaag met uh, met name de ambassadeurs in de steden waar wij al actief zijn. En dat is natuurlijk een hele goede combinatie. Zodat we in het vervolg, als ik daar weer een keer langs ga, uh, contact met elkaar kunnen hebben en de relatie verder kunnen uitwerken en uitdiepen. Hoeveel geld kan het opleveren, zoiets? Want uiteindelijk, je bedoelt, u zit in het bedrijfsleven, moet het ook iets opleveren? Ja, nou, ik, uh, dat is heel moeilijk voor ons te zeggen, omdat... Uh, de ene keer zijn we al heel tevreden als het 5 miljoen business oplevert... en de volgende keer zou dat zomaar 50 of 100 miljoen kunnen zijn. Beetje afhankelijk van de programma's die we kunnen scoren. Dus dat is moeilijk om dat heel concreet te maken. Maar dat is wel de orde grootte waarin wij over het algemeen denken... als we een relatie met de klant aangaan. Maar waarmee we dus eigenlijk nu ook laat zeggen, de meerwaarde van zo'n dag kunnen neerzetten? Absoluut, absoluut. De ambassadeurs, de Nederlandse ambassadeurs bij elkaar in Den Haag. Grote bezorgdheid nog steeds over de aanpak van de Griekse staatsschuld. De Europese ministers van Financiën vinden dat het land meer moet doen om zijn schuldenproblemen op te lossen. Vooral de gesprekken met de banken moeten dringend tot resultaat leiden. De ministers waren vandaag en gisteren bijeen in Brussel. Daar ook onze correspondent Tijn Serté. Tijn, was het voor jou zoeken naar nieuwswaardige besluiten tijdens deze bijeenkomst? Nou, we hoopten inderdaad natuurlijk allemaal dat er uh, eigenlijk nieuws uit Athene naar Brussel zou komen. Over inderdaad die deal tussen de banken en de Grieken, daar zometeen uh, wat meer over. Er is wat nieuws, er is uh, optimisme na zo'n anderhalve dag van praten uh, tussen de ministers van Financiën uh, uit Europa. Hun bazen komen dan pas aanstaande maandag hè, voor die eurotop, dan wordt er meer politieke koehandel gedreven. Nu was het technisch, heel erg technisch. Er is overeenstemming uh, uh, over het uh, zogeheten begrotingspact. Een pact voor strengere begrotingsregels. Dat is er nog niet helemaal, maar dat gaat er komen... zei een opgeluchte minister, Jankees de Jager. Ook optimisme over een op te richten permanente noodfonds... Nou, als zij uh, als uitkomen en de capaciteit van het voorlopige noodfonds... waar we het al een tijdje over hebben... als je dat bedrag mag meerekenen in dat permanente fonds... wat er gaat komen, eventueel op 1 juli... nou, dan is er een buffer van 750 miljard euro. Nou, en dat zou natuurlijk voldoende moeten zijn om... eventueel dus zo'n faillissement van Griekenland... wat nog steeds boven de markten zweeft, om dat op te vangen. Ja, want dat is urgent, maar dat is voor later. Als je terugkeert naar die Griekse kwestie... moet die niet eerst opgelost worden? Precies, dat vroegen wij natuurlijk ook allemaal vannacht nog aan de minister... minister De Jager, maar ook aan de andere ministers uit Europa. Nou, de onderhandelingen in Athene, daar speelt zich dat af... die zitten voorlopig nog uh, vast. Kijk, De wens is dat de banken ook een offer gaan brengen... in het oplossen van die torenhoge Griekse schulden. De banken is gevraagd vrijwillig een deel van die schulden kwijt te schelden. Veel van die schulden kwijt te schelden. Maar over hoe dat moet... daar is oneenigheid over. Nou, minister De Jager zei het al, als het dan niet vrijwillig... of wel goed schiks kan, dan moet het maar kwaad schiks. En dan heb je het eigenlijk over een mogelijk faillissement van Griekenland. Maar ja, Europa kan die klap opvangen door dat stevige noodfonds. Ja, nou voel je hem hopelijk al aan... Afspraken over dat permanente noodfonds, die zijn nog niet helemaal rond. Intussen sukkelen in Athene de, gespre de gesprekken nog voort. Dus ja, je kunt eigenlijk wel stellen... voorlopig is het nog onzekerheid troef richting die top van uh, aanstaande maandag. Ja, moeten we hier nou mee? Voortgaansproces ja, dat, zullen we maar zeggen. Ik kan er ook niet veel aan doen. Nee, de, de, de jager die zegt het ook vandaag weer uh, tijdens de nieuwjaarsreceptie van het uh, CDA. Uh, de CDA delegatie in het Europese parlement. Mensen alsjeblieft, het is allemaal stapje voor stapje voor stapje. Maar ja inderdaad, we blijven nog steeds met die onzekerheid zitten over uh, die Griekse schuldenkwestie. Nou, ik had ook heel erg sterk het gevoel dat om de aandacht daarvan af te leiden... er enorm blijft uh, dat men blijft hameren op de strenge aandacht. Aanpak, hè, die begrotingsdiscipline, je zou kunnen zeggen bijna de Merkel-doctrine. Uh, Merkel, uh, maar ook daarover wordt de discussie steeds scherper gevoerd. Hè. Je ziet steeds meer, ook in, in de media, maar ook uh, bijvoorbeeld in een land als Italië... met Mario Monti, de nieuwe premier, ja, die zeggen... Ja, die strenge doctrine van Angela Merkel en andere noordelijke landen, zoals Nederland... gaat dat nou wel werken? In Italië bijvoorbeeld, flinke stakingen, daar groeit het anti-euro-sentiment. Nou, een uh, premier als Mario Monti die wil meer aandacht voor economische groei. En die heeft de aanval dus echt duidelijk geopend op, uh, op Merkel en haar bezuinigingsdrift. En ik denk dat daarover uh, het debat uh, zeker aan zijn maandag op die uh, politiekere uh, eurotop uh, zal gaan. En dat kan nog heel stevig worden. Ze hebben in ieder geval een aantal dagen om daarover te vergaderen en over na te denken hoe ze daarop gaan reageren. De regeringsleiders komende maandag in Brussel. Tijdens AD, dank je. Een zonnestorm bereikt rond dit tijdstip de aarde. Gisterenochtend was er een krachtige uitbarsting op de zon... en die uitbarsting heeft een wolk veroorzaakt... en die wolk is dus heel snel naar de aarde afgereisd. Govert Schilling, wetenschapsjournalist. Een mooie dag voor jou. Goedemiddag. Goedendag Lucella. Heb je al ja, iets kunnen zien? Nou, ik heb nog niks kunnen zien, maar hij is er wel al. Oh. Want uh, een dik uurtje geleden, uh, tussen vier en tien over vier... Uh, waren er allerlei instrumenten van waarnemers... die dat speciaal in de gaten houden, die lieten zien... dat er plotseling allerlei verstoringen waren in het magnetisch veld van de aarde... en in de elektrische geleiding van uh, de hoge dampkringlagen. En dat betekent dat die plasmawolk van de zon, die wolk met al die geladen deeltjes... die sinds gisterochtend onderweg is, dat die een dik uurtje geleden bij de aarde is aangekomen. Nou, wij hadden verbindingsproblemen met verslaggever Joris van de Kerk... of eerder dit uur. Kan dat dan ook daarmee te maken nou, hebben? Nou, ik denk dat dat eerder aan de provider van de... <lacht> Van de telefoon oh. kan liggen. We oh. weten allemaal dat een heleboel uh, systemen hier op aarde, uh, banken, uh, telefoonproviders, die hebben heel vaak storingen. Ja, en, dat is uh, zo. Ja, Je moet je realiseren dat zolang je niet afhankelijk bent van satellietcommunicatie, en de meeste telefonie gebeurt gewoon tussen zendmasten hier op aarde, dan heb je daar uh, van dit soort verschijnselen helemaal geen last. Nou, als we even gaan naar de oorzaak, uh, de uitbarsting, wat, wat gebeurt er bij zo'n uitbarsting? Nou, dat was gisteren ochtend uh, vlak voor vijf uur Nederlandse tijd... vond er in een actief gebied op de zon... waar veel uitbarstingjes en, en explosies en vlekken enzovoort zitten... was er een prachtige, heldere uitbarsting van energie. En dat betekent dat door ja eigenlijk door uh, allerlei verstoringen in het magnetisch veld, dat er een geweldige hoeveelheid zonnegas met hoge snelheid de ruimte in wordt geblazen. En dat gas is natuurlijk heel erg eil. Die gasatomen zitten ver uit elkaar. Maar ze gaan ontzettend snel. Ze gaan met snelheden van vele vele honderden kilometers per seconde. En die hele wolk van gasdeeltjes die raast dan door de lege ruimte door het zonnestelsel naar buiten toe. En in dit geval min of meer in de richting van de aarde. En ja, dan doet hij er toch nog wel een tijdje over voordat hij hier aankomt. Want het is wel 150 miljoen Kilometer vliegen, maar uh, in nou, toch, het toch snel zover. gedaan. Ja, best nog snel. En hebben je het over satellieten die daar mogelijk last van kunnen krijgen? Dan denk, dan denk ik onmiddellijk aan André Kuipers in het uh, inter, internationaal uh, ruimtestation. Ik zag hem vanmorgen vroeger rond half zeven weer langskomen vanuit het westen. Merkt hij er nog iets van? Nou, ik hoop voor André dat hij tijd heeft om uh, tijdens de komende baantjes om de aarde... om af en toe ook naar buiten te kijken... om van de aanblik van het poollicht van bovenaf te genieten. Want dat is heel mooi te zien vanuit de ruimte. Misschien gaan we daar nog wel foto's van André van zien. Maar uh, jouw vraag, eh, merkt hij er iets van? Is het gevaarlijk? Ja, als een astronaut onbeschermd buiten het ruimteschip zou zijn... dan zou hij last kunnen hebben van de energie van deze zonnedeeltjes. Dus als er een ruimtewandeling gepland was voor vandaag... dan weet ik wel zeker dat hij afgelast zou zijn. Maar aan boord van het ruimteschip is de bescherming van uh, het ISS zelf in principe voldoende om uh, de meeste energie tegen te houden. En het zou niet nodig zijn dat hij uh, daar extra maatregelen voor moet nemen. En gebeurt dat eigenlijk vaak, zo'n zonne-uitbarsting? Ja, zonne-uitbarstingen gebeuren heel vaak, maar zoals altijd met de dingen in de natuur, de kleine dingetjes die zijn, uh, veel, komen veel vaker voor dan de grote. Dus een plofje hier, een explosietje daar, dat is bijna elke dag wel het geval. Maar zo'n krachtige als gisterochtend, dat is veel zeldzamer. Dat gebeurt misschien maar eens per jaar gemiddeld. En uh, ja, de komende tijd zullen we dat misschien nog wat vaker meemaken... want de activiteit van de zon, dus het aantal uitbarstingen en de sterkte ervan... die is langzamerhand aan het toenemen. Er wordt een maximum verwacht in de loop van 2013. En dat betekent dat dit misschien wel weer uh, een opstapje is naar... Uh, uh, uh, meer dingen die nog uh, op het programma staan de komende tijd. schouwverschilling dat gaan wij samen met jou in de gaten houden. Dank je ja, wel. En we dus niet vergeten dat er misschien toch pollicht te zien is. Hè? Als, het, als je in Nederland woont, zeker in het noorden, en je zit op een donkere plek en het is onbewolkt, kijk zeker vanavond in de richting van het noorden om te zien of je dat speciale, mooie, indrukwekkende verschijnsel zou kunnen waarnemen. Hoe laat? Hoe laat, geloof Ja, dat kan in principe vanaf het moment dat het donker is. Wat de hele goed. nacht uh, is daar uh, in principe kans op. Gaan we doen. Dank okay. je wel. Rusland heeft weer een presidentskandidaat minder. De kiescommissie heeft Grigori Javlinsky uitgesloten van deelname bij de verkiezingen in maart. Javlinsky is van de liberale partij Jabloko en een fel criticus van premier Poetin. Kiesje Hekster in Moskou, waarom mag je niet meedoen? Heel simpel, de centrale kiescommissie die heeft alle handtekeningen bekeken die Javlinsky moest verzamelen om mee te kunnen doen naar de verkiezingen. En daarvan zeggen ze, daar is in 25 van de geval, gevallen iets mis mee. Dat mag Maxi, maximaal 5 zijn. En dus mag Javlinski niet meedoen aan de presidentsverkiezingen op 4 maart. Ja, is dat waarschijnlijk, dat hij fraude heeft gepleegd? En, en als dat als wist, waarom zou hij dat dan doen? Dat is niet heel waarschijnlijk. Zijn eigen partij die ontkent dat natuurlijk in alle toonaarden. Ook uh, staat de partij juist bekend op, uh, omdat zij een eerlijk en transparant verloop van verkiezingen eisen. Dat is ook een van de belangrijkste eisen van de demonstranten die ook Javlinski uh, steunen. Dus uh, er wordt. Hier hier meteen gezegd die kiescommissie die is niet onafhankelijk. De voorzitter van de kiescommissie, meneer Tjoerov... dat is ook een hele goede vriend van premier Poetin. Dus die, uh, die zeggen dat is een politieke beslissing om Jevlinsky uit te sluiten. Dat heeft niks te maken met dat hij handtekeningen vervalst zou hebben. Ze willen gewoon niet dat hij meedoet 4 maart. Ja, maar dan begrijp ik toch één ding niet: Kies. Ja. als hij geen bedreiging vormt voor Poetin, waarom maken ze het Jevlinsky dan zo moeilijk? Dat is natuurlijk de grote vraag. Hij maakt inderdaad geen schijn van kans om gekozen te worden. Voor alle staat hij staat uh, op ongeveer 1% van de stemmen. Dus populair is hij niet. Uh, Javlinsky zelf en zijn uh, mensen die denken dat het pure wraak zou zijn. Want zijn partij heeft heel veel uh, waarnemers gestuurd... naar de parlementsverkiezingen in december. En het zijn de waarnemers van Jabloko, van die partij van Javlinsky, die ook al die filmpjes hebben gemaakt die op internet uh, vertoond werden... en die ook in het nieuws kwamen waarop te zien werd dat er fraude gepleegd werd. En dus, uh, zegt Javlinski, hebben ze blijkbaar geen zin... dat die waarnemers opnieuw zullen gaan aantonen... dat er in maart gefraudeerd wordt? Of willen ze gewoon ordinair wraak nemen... dat ze dat in december hebben laten doen? En zou die daarom worden uitgesloten... van deelname aan de presidentsverkiezingen? Kieser Hekster, vanuit Moskou. Dank je.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 Radio 1, het NOS-journaal. De militaire leider van Egypte heeft in een tv-toespraak gezegd dat na 30 jaar de noodtoestand vrijwel helemaal wordt opgeheven. De noodtoestand blijft volgens veldmaarschalk Tantawi alleen nog van kracht in bepaalde gevallen. Zoals bij misdragingen van tuig. Tantawi ligt er niet toe wat hij daarmee bedoelt.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 trouwden er ongeveer evenveel vrouwen als mannen met elkaar. Maar gemiddeld zijn er ieder jaar twee keer zoveel vrouwen als mannen uit elkaar gegaan. Waar dat verschil vandaan komt, is niet duidelijk. Door de wegblokkades in Italië zijn tientallen vervoerders uit Nederland gestrand, melden transportorganisaties TLN en EVO. Ze willen dat er zo snel mogelijk een eind komt aan de blokkades. Italiaanse vrachtwagenchauffeurs blokkeren de wegen sinds gisteren. Ze vinden de dieselprijs te hoog en klagen over sterk gestegen toltarieven. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra. Vanuit het westen nadert een front En dat levert vanavond en vannacht in het zuidwesten en westen wat regen op. In het oosten zijn opklaringen. Het koelt af naar 3 graden in het westen tot plaatselijk min 2 in het oosten. En in het noordoosten, oosten en midden van het land... moet u vannacht en morgen rekening houden met gladheid. In Noordoost-Nederland kunnen ook nog mistbanken ontstaan. Morgenochtend is er dus voor het verkeer oppassen geblazen in verband met gladheid. En daar komt bij dat het zwakke front ook nog wat natte sneeuw kan produceren. En zelfs ijzel is niet helemaal uitgesloten. Dat geldt voor een brede strook van noord naar zuid over het midden van het land. Morgen overdag is het bewolkt. Dan kan er af en toe wat lichte regen vallen. De temperatuur komt uit op 4 graden in het noordoosten tot plaatselijk 8 graden in het zuidwesten. En de wind waait morgen uit zuidoost is meest matig windkracht 3 à 4 na morgen blijft het licht wisselvallig en ook vrij zacht met temperaturen van 5 tot 8 graden. In het weekend krijgen we een overgang naar koudere weer met lichte en mogelijk matige vorst in de nacht. Overdag een paar graden boven nul. AMDB Verkeersinformatie, elkaar 157 kilometer file. De meeste vertraging rondom Rotterdam heeft ook voor een deel te maken met de neerslag die daar valt. Weinig bijzonderheden dit moment, ik noem de wat langere files, die staan op de A4 Den Haag richting Amsterdam, bij Zoeterwouderdorp 7 kilometer, op de A13 Den Haag Rotterdam bij de afwet Berkel de Rode Reis 6, A15 Europort Rotterdam voor het knopen Vaanplein 7, de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam Noord en knopen Terbrechtseplein 10 kilometer, en op de A50 Arnhem richting Os tussen de knopen De Grijzord en Ewijk 12 kilometer. Over half zes. U luistert naar het NWS Radio 1 journaal. We gaan zo meteen praten over de nominaties voor de Oscars die bekend zijn. Eerst de, de binnenschippers, die al sinds 3 januari vastzitten bij de kapotte sluis in het Twentekanaal. Zij worden financieel gecompenseerd. Hoeveel ze krijgen is niet duidelijk, maar minister Schuld van Verkeer vindt dat 40 schippers zeker financiële steun moeten krijgen. Verslaggever Joris van de Kerkhof staat bij de sluis. Aan de andere kant van het water, aan de andere kant van de sluis, wordt gewerkt. Er wordt een uh, oplossing gevonden om zo snel mogelijk weer wat schepen door te kunnen laten hier uh, in Eefden. Over een week of twee, drie moet dat dan uh, uh, geregeld zijn. En over een week of zeven, acht, negen, en... heb je enig idee hoe lang, uh, is de sluis weer uh, helemaal in orde. Nou, volgens de toezegging van Rijkswaterstaat krijgt, uh, krijgt men op 3 februari weer toegang tot, uh, tot de sluis. Zij het in een mate. mate. En dan twee maanden later, dan hoopt men uh, de sluis in richting weer te hebben gerepareerd. Op 3 januari ging hij niet in beperkte mate omhoog, maar in één keer met één klap omhoog en ook weer naar beneden. De ketting sprong en je kunt aan het dak zien uh, dat er ook een deel door het dak ging. Het, uh, het dak uh, is, uh, is kapot. U kijkt nu naar de sluis, ik kijk met u mee, maar als we omdraaien, zie je de andere sluisdeur, Maar daarachter een meter of honderd. 150 Verder liggen de eerste schepen. Dat liggen er een stuk of veertig. Um, zij worden gecompenseerd. Maar is helder wat dat dan is? Um, meneer Eerste Schip, u krijgt 2000 euro omdat u hier drie weken ligt. Het is niet zo dat uh, als u zegt ik heb schade... dat dan de overheid uh, gaat betalen. Ja, uw ervaring is dat het, dat het toch nog wel moeilijk is. Dat het heel mooi klinkt. Maar er is een flinke maar voor de schippers ja Voor de schippers, maar ook voor de, voor de, voor de verladers. Het ja, zeg Toch maar. is dat hij dan weer naar de andere ja, kant kijkt, want ze moeten de door kant. de sluis heen, ja. naar de bedrijven waarvoor ze werken. Ja. En het grootste probleem ligt eigenlijk niet bij de schippers, die zijn ah. wel een beetje tevreden, die moeten het allemaal nog wel zien, maar het ligt bij de verladers, bij de uh, bedrijven die in zout doen, die uh, in uh, voedingsspullen doen. Hoe eten die dingen ook weer? Mengvoeders. Ja, ja. Ja, ik wil niks afdoen aan de, aan de ellendigen van de binnenvaartschippers. Hoor. En ik hoop dat het voor hun succesvol zal zijn als ze zo'n claim indienen. Uh, alleen voor de, ja, voor de bedrijven die uh, de lading uh, aanbieden. En nu dus uh, niet meer per boot, per schip moet ik zeggen. Maar dit moet laten drukken of per trein. Uh, ja, die hebben een forse schade. Maar voor hun geldt uh, dezelfde drempel, alleen die zal waarschijnlijk te hoog zijn. Ja, 15% van, van de omzet en dan moeten ze wel heel veel problemen hebben gekregen. Ja, je moet dan ook kijken naar wat men per jaar geen kwijt is aan transportkosten. En dan oh. moet door dit euvel, voor een, voor een relatief korte tijd, ja, een maand of twee... moet dan uh, de grens van 15% omhoog uh, overgaan. En dan zouden die bedrijven in aanmerking kunnen komen voor een compensatie. Dus het klinkt mooi, maar het is het wat minder. Precies. En, en wij vragen ons ook af als EVO, want ja, net zoals u zei, op 3 januari knalde die deur naar beneden toe. Dat deed hij niet zomaar, dat heeft een oorzaak. En uh, het is in ieder geval duidelijk Geenman, dat die bedrijven, leden van onze vereniging, een forse schade hebben. En ik vraag me af, ook als jurist, Geenman, of die schade nou voor die bedrijven moeten blijven. Of dat uh, toch wel zinvol is, Gent, om de oorzaak te achterhalen. Ja. Want wellicht zit in die oorzaak ook een, ja, een, een aansprakelijkheid van de overheid. Doordat u het zich afvraagt, da daar blijkt de jurist uit, maar u vindt eigenlijk dat de overheid aansprakelijk is. Ho! Of die vogels die boven voorbij komen. Maar wat u betreft de overheid aansprakelijk is en eigenlijk de bedrijven hun volledige schade moeten kunnen, op wat voor manier dan ook, terug moeten krijgen. Nou kijk, dat zou natuurlijk fijn zijn. Er moet dus uh, onderzoek komen en niet alleen uh, die nadeelschade... Nadeel compensatieregeling. Ja, dat is een lang woord. Dat moet er niet alleen zijn, maar daar moeten ze ook onder onderzoek komen. Meneer Ruiter van de Evo, dank u wel. Ga dan. Wat mooi hier, Maar ja. niet nog even daar, Joris van de Kerkhof. Dus met Peter Ruiter van de Verladersorganisatie. Hugo. Hugo Cabré. Hugo, Hugo, de naamgever van de film. een van de genomineerden voor de 84e Academy Awards... die vanmiddag werden bekendgemaakt. De muziek die u hoorde was van de film The Artist. Gezamenlijk hebben ze de meeste nominaties binnengehaald. Waren hit... Uh, Record nominatie aantallen Dana Linsen? Nee, dit is wel eens eerder vertoond. Elf versus tien. Vorig jaar hadden we ook elf versus tien. En die gingen dan met uh, wat minder uh, films naar huis. Van tien, dat was True Grid nul. En de King's Speech kreeg toen vier Oscars. Dus het kan nog alle kanten Ik op. Ik wil zeggen, het zegt helemaal niks. Het zegt helemaal niets, maar de spanning van het Oscarseizoen... is uh, vandaag officieel begonnen. Dana Linsen, hoofdredacteur van de filmkrant. We beginnen even met die nominaties. Met de beste mannelijke hoofdrolspelers... Um, George Clooney... Jean Dujardin voor The Artist zijn genomineerd. Uh, verrassingen voor jou? Dit was, daar waren echt twee te verwachte nominaties. Wat ik wel opvallend vond, was dat bijvoorbeeld ook Gary Oldman... voor Tinker Tailor Soldier Spy, de spionnenfilm... die net is in Nederland is uitgekomen, erbij zat. Want dat is een hele goede, maar ook ingetogen. Misschien zelfs wel een beetje saaie rol. En de grote verrassing zelfs in Amerika... was Damien Boucher voor A Better Life. Een film die maakt dat een hier niet uit is. Dat is zo'n oh. film dat heet Een Sleeper. Dat is een film die een beetje onder het oppervlakte... Uh, en een onbekende naam ook. En dat uh, is dan toch doorgedrongen tot die, uh, tot die nominaties. En wat maakt deze film zo bijzonder? Het bijzondere aan de film is dat het eigenlijk een geëngageerde film is. We hebben zien veel escapisme in de, in de films. Grote drama's. En dit is een film die gaat over een immigrant in Los Angeles... die ook natuurlijk klassiek het beste voor zijn zoon wil. Mag ik als Leek mijn geld zetten op Meryl Streep? Dat zou ik zeker doen voor die Iron Lady, want daar is nu al zoveel om te doen geweest... dat zij ongetwijfeld uh, die beste vrouwelijke hoofdrol in de wacht gaat slepen. Ik heb de film gezien en ik denk, ik kijk niet naar Thatcher, maar ik kijk echt naar Meryl Streep. Dat is ook weer waar en dat weten we van Meryl Streep, want die kan zich goed vermommen... en die kan goed uh, accentjes aanmeten en ze is eigenlijk beter dan Thatcher in die film natuurlijk. <laughs> hoeveel, hoeveel nominaties heeft ze nu al? Gekregen. Zij, oh, dat, ik ben het tel kwijtgeraakt. Want zij is geloof ik de actrice met de meeste nominaties. Ook de meeste daardoor onvervulde nominaties. Ja, want maar ze had maar twee keer het gewonnen, wordt, was ik. Het wordt, nu, het wordt nu wel tijd. Ook al is zij eigenlijk alle vrouwelijke... Nominaties zie je dat er heel veel dames zijn die in vermomming gaan pruiken. Hoe ze nou ja, nog net geen snorren. Maar ik denk dat zij in haar transformatie als uh, oudere Alzheimer-patiënten toch uh, daarboven uitspringt. Als we even naar de film The Artist kijken, hè? Dat, dat is een stomme film, een soort hommage aan de oude Hollywood-tijd eigenlijk. Wordt dat beloond? Is dat dan typisch Hollywood om daar nu mee uh, lekker aan de haal te gaan? Hollywood kijkt graag naar zichzelf. Amerika is wat dat betreft sentimenteel en nostalgisch. En je ziet het ook in de andere uh, nominatie voor beste film Hugo. Dat is ook een film die gaat over de begindagen van de filmgeschiedenis. Dus in die zin zijn er twee hele gelijksoortige films. De ene in zwart-wit en uh, stille of zwijgende cinema. Nou, 3D, en De toch? andere is in 3D gemaakt, maar gaat over de eerste uh, filmtover naar Georges Méliès. Dus dat is uh, allemaal heel erg spectaculair en mooi. Maar dat was hij eigenlijk met de beperkte middelen... Die hij uh, toen had ook. Dus het is wat, wat wil Hollywood. De buitenstaander uh, die, uh, die uh, Hollywood bekijkt in zwart-wit. Of Martin Scorsese die van binnenuit uh, ja, de filmgeschiedenis uit Frankrijk belicht. Dingen mee naar de belangrijkste prijs. Best movie. Maar wat mij opviel is dat er maar liefst negen films zijn genomineerd. Ja, dat is een aantal jaar geleden veranderd. Want het waren er ook altijd traditioneel vijf, net zoals in de andere categorieën. Maar het moest spannender. En uh, daardoor door de, door de nominatiegroep te vergroten... Ja, kunnen er ook wel eens onverwachte films meedingen. Ik heb niet het gevoel dat dat dit jaar eigenlijk echt is gebeurd. Aan de andere kant, misschien hadden mensen dan meer al in een voorstadium gekozen. Want die 5000 Academy-leden mogen natuurlijk allemaal stemmen. Of voor die Artist, of voor Hugo. En nu krijgen we toch een nek en nek race En hebben die 5000 leden ook kunnen stemmen op een Nederlandse inzending? Dat is weer een klein uh, groepje die de nominaties voor Beste Buitenlandse Film uh, bepaalt. De Nederlandse inzending Sonny Boy is al in een eerder stadium uh, afgevallen, maar er is nog een Nederlands-Belgische co-productie over... dus uh, ook onze uh, gevoelens van filmische trots mogen daar nog meespelen. Dat is Runskop van Michael Roskam, een, een Vlaamse filmmaker... en daar spelen ook heel veel Nederlandse acteurs... waaronder bijvoorbeeld Frank Lammers in mee. En daar zit I Worked toch ook achter van uh, Oerlemans? in Rundskop. Dat geloof ik, ah, ik eigenlijk las... niet. Dat is een hele onafhankelijke uh, okay. uh, Ik las Belgische dat hij de champagne had opgetrokken Maar het is maar altijd heel goed dat hij <laughs> champagne over, opentrekt voor <laughs> Nederlandse films. Okay. Eind februari vanuit Hollywood. Dana Linsen, dank je wel. Zometeen ga ik even kijken wat we gaan doen. Dan gaan we bellen met een vrachtwagenchauffeur die door een wegblokkade vaststaat in Italië. Uh, oh, maar dat is Italië. Hoe staat het vast in Nederland? Jolanda van der Velden. Ja, normaal uh, vast uh, een hele bijzon, uh, bijzondere avondspits is het niet. 177 kilometer file. Wat nu wel opvalt is de aanrijding op de A2 van Maastricht naar Den Bosch. Tussen Knopend Batendorp en Bestad 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. De Turkse premier Erdogan is woedend op Frankrijk. Daar heeft gisteren de Senaat de omstreden genocidewet goedgekeurd. Als die wet in werking treedt, dan is het ontkennen van de Armeense genocide nu bijna 100 jaar geleden strafbaar. Erdogan noemt deze wet racistisch. Hij zegt dat hij er geen enkele waarde aan hecht. Dan naar de reacties van de Armeniërs in Turkije over dit strafbaar stellen van de genocide. Hoe denken zij erover? Correspondent Bram Vermeulen zocht een aantal op in Istanbul. KW. KW. Tjekkerdek. KW. Bojorba. Katja ja. is een van de oudste ja. Armeniërs hier in Koemkapen, in de migrantenwijk van Istanbul. En ze verkoopt van alles: koffie uit Armenië, soep uit Armenië, grote salami-worsten uit Armenië. De vis die zal gewoon uit Istanbul komen. Uh, hoe lang bent u hier al? Katsilaas Burda Senes is dan Ondort. Ondort. 14 jaar al hier. Ondert. Turkje severen sind, houdt u van Turkije? Sevorem. Ook van. Burda millete, Turkia Mileten. Ben ik ook sever. Ik hou heel erg van de Turkse staat, van de Turkse mensen. Ik ben de oorlog van de Turkse staat. Ik ken iedereen hier in de straten, ze houden allemaal van mij. Maar wat vindt u nou van die nieuwe wet die in Frankrijk is aangenomen... en die dus verbiedt om de genocide nog langer te ontkennen in Armenië? Nou, dat zou ik ben ja. Ik, ik, vind, ik vind het ik vind niet leuk. Dus. Ik wil hier alleen maar in Turkije blijven. Dat is al het enige wat voor mij. Ja. is. Ik, ik, ik dank God voor dat ik hier kan zijn. Toch? Een paar mannen bemoeien zich ermee. Pardon? Turkije Güzel. Turkije nee het misgaarde Turkije. Turkije Güzel. Waar Turkije Armeniërs bij Turkije? Fransen is Kijk, zegt deze Turkse man is niet zo het gesprek de Kijk wat ze de Armeniërs hier hebben aangedaan, die Fransen. Hier, ze, ze houdt van Turkije, waarom zitten ze zo te zeuren? Ze houden van de Armeniërs. Sarkozy. Ja. Babasiat ja. ja. met hem, Maar die Sarkozy, was het niet zijn vader die verantwoordelijk is voor. De genocide in Algerije, er worden hier allerlei dingen door elkaar gehaald. Namelijk het feit dat de vader van Sarkozy eigenlijk geen echte Fransman is. En de beschuldiging van Erdogan, dat Fransen zelf genocide hebben gepleegd in Algerije, wordt allemaal door elkaar gemixt. Kijk, er zijn zoveel illegale arbeiders hier, zoveel illegale migranten uit Armenië... die hier nog steeds in Istanbul wonen. Doen wij iets met ze, gooien we ze het land uit? Nee, helemaal niet. We houden van ze en we zorgen voor ze. En zo zie je dat het debat dat hier duizenden kilometers vandaan wordt gevoerd... in de Franse Senaat over een genocide die bijna 100 jaar geleden zou hebben afgespeeld... hier in Istanbul met bevreemding wordt bekeken. Wat de Turken en de Armenen hier betreft blijven de Fransen liever buiten die zaken... en lossen ze hun problemen zelf wel op. Bram Vermeulen was dat en intussen heeft president Sarkozy een wat zussende brief geschreven aan premier Erdogan van Turkije en daarin laat hij weten dat hij met deze wet geen enkel land in het bijzonder wil treffen. Politieke partijen, en dan zijn we weer in Den Haag, moeten duidelijkheid geven over de giften die ze krijgen van particulieren en bedrijven. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer is voorstander van deze transparantie. De wet die dit moet regelen wordt morgen in de Tweede Kamer besproken. Maar de PVV is falikant tegen en noemt het een anti-PVV-wet. Politiek slaggever, mag geen boer. Het moet duidelijk zijn dat een stem in de politiek niet te koop is. Vandaar dat elke gift boven de 1000 euro geregistreerd moet worden. En komt het bedrag boven de 4500 euro uit, dan moet het echt openbaar gemaakt worden. Deze wet is tegen het zere been van de PVV. De anti-PVV-wet noem ik het uh, tegenwoordig. Het is een wet specifiek geschreven voor de PVV. Men wil ons kennelijk binden en men wil achterhalen uh, waar Henk en Ingrid zijn geld aan uitgeeft. En wij vinden dat uh, waanzin. Hero Brinkman van de PVV heeft het over staatsinmenging in politieke partijen. Zijn partij weigert overheidssubsidie en wil ook niet dat de overheid zich met hun organisatie bemoeit. Maar de andere partijen vinden het niet meer dan logisch... dat er meer openheid komt over deze geldstromen. Pierre Heijnen van de Partij van de Arbeid. Omdat burgers, kiezers, kijkers het recht hebben om te weten... Of er sprake zou kunnen zijn van het kopen van politieke invloed. Dat mag niet. Dat moet je een stokje voor steken. Dat moet zichtbaar zijn, transparant. Vandaar het belang van deze wet. Niet om de PVV te pesten, maar om te voorkomen dat we ooit een bananenrepubliek worden. Tot nu toe hoeven giften van particulieren niet gemeld te worden. Als bedrijven gift te geven, dan wordt hun naam wel gemeld... tenzij het bedrijf daar bezwaar tegen maakt, dan hoeft het ook niet. Nou, dat verandert dus. Elke politieke partij, of die nu subsidie krijgt of niet... krijgt te maken met de nieuwe regels volgens taverne van de VVD is dat logisch. Ik vind het van groot belang dat de kiezer een oordeel kan vellen... over uh, de vraag of er uh, gepoogd is uh, politieke invloed te kopen... of dat er sprake is van uh, belangenverstrengeling. En naar het oordeel van mijn fractie uh, is de enige methode... Uh, strikte openheid en transparantie over waar politieke partijen hun geld vandaan halen. PVV is bang dat hun kiezers de hand op de knip houden als de gift openbaar wordt. Het enige wat er wel gaat gebeuren gebeuren, is dat Henk en Ingrid die is een keer de staatsloterij winnen en die vervolgens met een ton thuis komen en denken, 5000 euro schenken wij aan Geert Wilders, dat is voor ons het voorbeeld dat is een held, die heeft van ons 5000 euro verdiend. Dan vervolgens de naam en toenaam van Henk en Ingrid met het adres erbij, gewoon vrij op het internet zichtbaar aanwezig is. En het resultaat zal zijn, dat Henk en Ingrid op het moment dat ze dat weten, zich misschien wel achter hun hoofd gaan krabben en denken dat doen we dan toch maar liever even niet, want we willen niet in de openbaarheid met, met, met die het is puur om onze financiële uh, stroom, die paar euro's die we binnenkrijgen af en toe, uh, om die uh, nog uh, van ons weg te nemen. U zegt dat nou, die paar euro's die we binnenkrijgen, maar niemand weet wie de financier zijn van de PVV. Nee, en dat willen we ook graag zo laten. Voor de Partij van de Arbeid mag de nieuwe wet nog wel wat scherper. Pierre Heijnen wil dat er geen giften komen uit het buitenland. En hij wil ook dat de giften niet meer bedragen dan 50.000 euro. Want je kunt wel transparant zijn en laten zien dat je een gift hebt van honderdduizenden euro's. Maar dat is onwenselijk. Want honderden duizenden euro's op begrotingen van politieke partijen... dan is het tenminste de schijn van het kopen van invloed. En dat kan niet. Burgers hebben invloed, kiezers hebben invloed. Maar niet mensen of bedrijven. Met de dikste portemonnee. Voor deze aanscherpingen die de Partij van de Arbeid wil, is geen meerderheid in de Tweede Kamer. Taverne van de VVD. Um, iedereen mag uh, net zoveel geven als ze willen, graag. Um, maar tegelijkertijd moeten politieke partijen uh, transparant zijn en openheid geven over waar dat geld vandaan komt. De PVV verwacht dat als de nieuwe wet straks een feit is. er nog voldoende mazen in zitten om de wet toch te omzeilen. Een voorschot op het debat morgen in de Tweede Kamer. Margret Boer was dat. Italiaanse vrachtwagenchauffeurs zijn sinds gisteravond in staking. Ze protesteren tegen de hoge brandstofprijzen. In Italië kost een liter diesel momenteel 1,72 euro. En je ziet dat door het hele land chauffeurs blokkades hebben opgericht. Dus het verkeer kan op veel plaatsen niet meer voor of achteruit. Dat geldt ook voor Chitsi Dion, internationaal vrachtwagenchauffeur. Goedenavond. Goedenavond. U komt al heel lang in Italië en nu moet u er ook eventjes blijven. Want waar, waar staat u vast? Ik sta in het plaatsje Manduria, in de, de provincie Apulia, Zuid-Italië, in de hak zeg maar. En, en waar staat u? In het plaatsje Manduria, langs de, langs de, langs de, op een kruis, langs de straat, hebben ze me neergezet gisteravond. Oh ja, en da daar hebben ze u neergezet, hoe gaat dat dan? Ja, je wordt opgevangen op gegeven moment zie je auto's op een kruis, en je met politie erbij. En dan komen er gelijk een hoop uh, staken, komen naar je toe lopen en vragen we, uh, ja, wat je van plan bent te doen. Nou, ik zeg ik laat nog even een klant gaan los op de markt leveren leveranen. En dan even auto leeg. Ja, Wat heb je erin? Nou, ik er nog een paar keer de bloembollen, dat lekt er vanaf. Een paar bloembollen? Ja, uh, nog, ja, nog. En ik heb bloemen en planten geladen. We hadden het meest zondagavond bij Bari uh, al overgeladen met een collega. Uh, om, uh, omdat die verstaking toch bedreigde uh, aan te komen, zeg maar. En heeft u genoeg eten bij u? Ja, zeker. Ja. Ah. Want, hey, um... we, staan, we staan nu vlak bij een supermarkt hier, maar hopen ben ik net nog wat water wezen halen. Dat valt mij nog mee wat hier staat eigenlijk. Ze dus zeiden dat het al bijna uh, op ontrake is. De verse dingen misschien wel, maar uh, nee, je kan hier nog wel wat krijgen. Hoe is de stemming onder de stakers? Wat zegt u? Hoe is de stemming onder de stakers? Ja, de, de stemming die is wel goed. Ja. Er, wordt, wat, er wordt wat geconverseerd met koffie gedronken en al ja. een borreltje in 6 uur. Maar de sfeer is al goed hier ja. Zijn ja. er ja, jongens uh... in het zuiden? Ja, uh, ik sta in het zuiden. Ja. En daar is behoorlijk uh, wat temperament, maar daar heeft u geen last van? Uh, nou, daar heb ik af en toe zelf ook wel last van. Maar nee, maar nee, dat valt, dat, het gaat hier nog goed. Gisteravond kwam er een Romeinse vrachtwagen langs. Ze stapten ze gelijk in, de, in een personenauto erachteraan uh, vliegen... en om die uh, Romeinse, uh, Romeinse vrachtwagen te, te blokkeren. Maar verder op de rotonde... Ik ben met de stakingleider vandaag uh, naar een sanitaire stop geweest. Uh, morgen gaan ze douche voor me regelen, want ja, we staan gewoon lang de kant van de weg. Uh, maar ik heb die gast allemaal op de hand. Dat is geen probleem. Oké, okay, dus uh, zoals ik u zo hoor, dan maakt u zich er niet al te druk over. Nee, ik heb uh, in het verleden wel mijn leergeld betaald. Dat ze in Palermo de, de luchtballen lek staken en zo. Uh, nee, dat. Uh, dus... Ik heb uh, gisteren ik heb met die jongens in gesprek gebleven. Die hebben me aan de kant gezet. En uh, ik ga met die jongens uit eten. Uh, gisteren hebben we hier bij een kampvuur een pietje staan eten. Oh, nou kijk eens een aan. Een restaurant hier in de buurt, dat is open. Dus dan gaan we vanavond maar een, een wandje drinken. Nou, heb je eten dan. Inmiddels weet u hoe u dat gezellig kunt maken. Dus een uh, staking in Italië. Nou, veel plezier dan zou ik zeggen, meneer de jong. Nou, nou, plezier niet. <laughs> het, het, het, het is noodzaak, hoor. Ja, nee, Magmaals. dat begrijp ik. Goed. Nou, een uh, goede terugreis over een paar dagen. Hopelijk uh, kunt u weer rijden. En uh, tot die tijd succes Hey, nou, Dag wel. de jong was dat. Het NOS Radio in Journal Media overzicht. Goed nieuws op de voorpagina van het Parool, althans voorlopig. De crisis gaat vooralsnog voorbij aan de Amsterdamse binnenstad. Ondanks alle sombere berichten presteerde het centrum van de hoofdstad in 2011 uitstekend. Dat toont de barometer van het economische klimaat in de binnenstad, de Amsterdam City Index. Amsterdam City is de bedrijvenvereniging van de binnenstad. Voorzitter Bakker noemt de prestatie geweldig knap. Niet alleen deed het centrum het vorig jaar beter dan andere steden, het ging ook beter dan in 2010... Hoe het precies allemaal zit, is na te lezen. Het parool heeft een complete bijlage gewijd aan deze index. In de marge op pagina 8 van NSC Handelsblad, we zouden er bijna overheen lezen, het bericht dat premier Rutte niet van plan is om de rol van prins Bernhard in de Lockheed-affaire opnieuw te laten onderzoeken. D66-fractieleider Pertold had daarom gevraagd. Naar aanleiding van het boek van historicus Gerard Aalders. Aalders stelt dat de betrokkenheid van prins Bernhard bij de affaire... veel groter was dan tot nu toe is bewezen. De commissie Donner deed in 1976 onderzoek naar de beschuldiging... dat Bernhard meer dan een miljoen dollar aan smeergeld zou hebben ontvangen... van vliegtuigbouwer Lockheed. Volgens Aalders heeft de commissie geprobeerd... zo weinig mogelijk strafbare feiten te vinden. Maar premier Rutte is het niet eens met de conclusie van Aalders... dat de commissie Donner een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven. En hij wil het dus ook niet opnieuw laten onderzoeken. We gaan naar de maan. Althans, als het aan de Russen ligt. De Russische ruimtevaartorganisatie is in gesprek met de Amerikaanse... en Europese collega's van de NASA en de ESA over een kolonie op de maan. Dat nieuws kan je lezen op de website The Register. Rusland wil een maanbasis bouwen of een ruimtestation in een baan om de maan. Een woordvoerder zegt dat de Russen niet alleen een mens op de maan willen zetten... maar de maan ook willen onderzoeken en exploiteren. De laatste keer dat er mensen op de maan waren is alweer 40 jaar geleden. Fastfoodketen McDonald's dacht een nieuwe, makkelijkere manier van reclame maken te hebben gevonden in Twitter. Het was toch niet zo handig, schrijft de Belgische krant De Morgen. Vorige week lanceerde de hamburgerbakker twee hashtags. Hashtag meet the farmers, waarmee leveranciers konden vertellen hoe gezond de gebruikte ingrediënten wel niet zijn en hashtag McDStories om te vertellen hoe lekker het eten is bij McDonald's. En toen kwam McDonald's erachter hoe weerbarstig de wereld van de sociale media is. Bezoekers vertelden helemaal niet hoe lekker ze hadden gegeten. Ze geven de gelegenheid aan om te vertellen hoe smerig en ongezond het voer van het restaurant is. En ook dierenrechtenorganisatie PETA deed een duit in het zakje door te melden... wat er niet deugt aan het vlees van McDonald's. Een van de meerdere commentaren kwam van Loesje, die van de posters. Het zijn weer wereldburgerweken bij McDonald's. Nou, leerzaam voor het bedrijf. Binnen twee uur besloot de directie om de hashtags niet meer te gebruiken. Sociaal media directeur Rick Wion kwam met een verklaring. Wij leren van onze ervaringen. Tot zo voor het mediaoverzicht. Na zessen zijn we terug. Tot zo. Zometeen om zeven uur. Ja. Waar zal ik beginnen? Het is een lang verhaal. Rol er eentje terwijl ik drinken haal. Ze er geen kaas van gegeten. Testament, hoofdstuk 1, laat het je weten Lange Frans, luister naar kunststof zometeen van 7 tot 8 Radio 1, het nieuws van alle kanten